Kelly van Tijn met het NOS Journaal. Op een eendenbedrijf en een kippenbedrijf in Kamperveen is ook vogelgriep vastgesteld. De bedrijven die vallen onder de gemeente Kampen liggen naast elkaar. Het ruimen van de dieren is inmiddels begonnen. In de buurt is nog een pluimveebedrijf, daar worden de dieren uit voorzorg afgemaakt. Er is nu vogelgriep vastgesteld op vier pluimveebedrijven in Nederland. Aisha, het meisje uit Maastricht dat naar Syrië was vertrokken, blijft nog zeker drie dagen in hechtenis. Dat heeft de onderzoeksrechter bepaald. Het OM verdenkt het meisje van 19 ervan dat ze naar Syrië ging om daar deel te nemen aan de jihad. Haar moeder heeft haar teruggehaald naar Nederland. Volgens het OM is de moeder niet zelf in Syrië geweest. Ze heeft haar dochter mogelijk opgewacht aan de Turk-Syrische grens. Woensdag kwamen de twee terug en toen werd Aisha gearresteerd.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 op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 5 kilometer tussen knopend Eemnes en Afriet Buntschoten. Op de A2 Utrecht en Bos bij Geldermalsen 3 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Roelenvarensveen 4 kilometer file. Ook op de A15 Rotterdam-Gorkum bij uh, Papendrecht 4 kilometer. Richting Rotterdam op de A15 bij Hardingsveld-Giesendam 3. A15 Gorkum richting Rotterdam 3 kilometer ook bij Papendrecht. A20 Hoek van Holland richting Gouda 6 kilometer file tussen Ketelplein en knooppunt de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 5 kilometer. En richting Hoek van Holland op de A20 tussen knopen te Brechtseplein en Rotterdam Centrum 3 kilometer. 7 kilometer op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knoppen de Everdingen en Noorderloos. Op de A28 Utrecht Zwolle tussen de Zuid en Amersfoort-Vathorst 6 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in. Ja, goedemiddag allemaal. Hier zijn we dan na een enerverende aflevering van de Euro Breakdown. Met uh, Anders Van Bergen gaan we weer even. Uh, ja, moet je zeggen. Iets rustiger. <lacht> Iets rustiger. Uh, Zandvoort draait door. Is dit uh, het wekelijkse weekendprogramma... waarmee jij het weekend inluiden bij ZFM Zandvoort. En u weet zowelkensal misschien een beetje hoe, de, hoe het format... hoe de zaak in elkaar zit. We hebben het eerste uur natuurlijk een hoofdgast... Wij, uh, die wij even flink aan de tand gaan voelen. Ondanks het feit dat wij geen tandarts zijn... Uh, Twee uur is de stamtafel, nou ja, dat uh, als u zin heeft om uh, aan te schuiven, dan mag dat natuurlijk altijd, kom maar langs, tolweg Tina, uh, dan, dat kan altijd, maar het zal er wel weer op neerkomen dat we dat gewoon met z'n drieën doen. Uh, en het is de bedoeling dat wij bij die uh, stamtafel, nou, gaan we het gewoon een beetje hebben over de actuele zaken die ons bezighouden in het leven en zo. Goed, nou, um, als gast hebben wij vandaag uh, een... Uh, dame die uh, heel veel zantwoorders wel zullen kennen. Want uh, behalve dat ze gemeenteraadslid is. Fractievoorzitter van de VVD is zij ook nog wethouder geweest voor die partij. Lid van de Kamercentrale in Haarlem. Uh, dat uh, allemaal voor de verkiezingen en zo. En uh, na nog een heleboel andere functies. En daar gaan we het in dit uur over hebben. Um, maar we gaan eerst zo even een leuk plaatje draaien. Ik ga wel haar naam even noemen. En dat is Belinda Gurrensson. Goedendag. Goeiedag. Welkom. Leuk dat je er bent vandaag. Ja, heel gezellig. Göransson, Ge is dat Zweeds? Het is Zweeds, ja, dat klopt. Wel, ben je, je bent toch zelf niet Zweeds, neem ik nee? Aan? ik? Ben, ik nee, nee, nee, ik heet vanzelf, van mijn eigen naam, van meisje naam van Kerkwijk. Dus uh, Göransson, uh, getrouwde naam, hè? Ja, ja. Okay. Officieel Jöransson. Jöransson, je, uh, <laughs> ja. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ik, ik ben niet zo goed. He. Ik ben er wel een keer geweest in Zweden. Maar een prachtig land overigens. Maar voor de rest uh, weet, ik, weet ik niet zo Van Kerkwijk. Toch geen familie van de muziekhandel in Amstelveen, hè? Nee, nee, nee oh. wel, wel in de muziek hoor, mijn vader, maar ja, ja. Uh, niet vanuit die. van niet vanuit die? Nee. Nou, ik ken namelijk uit mijn tijd dat ik voor een bepaald uh, muziekinstrumentenmerk werkte. Dat ken ik te veel, maar van Kerkwijk en Amstelveen was een grote muziek, uh, muziekzaak. Goed, uh, Belinda, leuk dat je er bent. Gezellig dat je er bent. Uh, oh, ja. Je hebt een aantal uh, uh, muziekjes aan mij doorgegeven. En we gaan met de eerste gewoon beginnen. Hier komt de eerste: Ah, Lindsiriport. van Gilbert O'Sullivan, die toen uh, grote hits had... met onder andere Nothing Rhymed en Matrimony en zo. En deze, ja. uh, deze Lindsay de Paul was uh, toen een beetje de, de, de, de tegenhanger daarvan. En uh, ja, i, i, jij was... Hoe uh, was je toen? Acht? Ik denk een jaar of acht. Ja, ja, ja. ja. Dat was de periode, dat was wel leuk. Want uh, mijn vader zat in de muziek, die ja. was ook plukker. En die had natuurlijk ook wel contacten met, met uh, platenwinkels. En toen mm -hmm. mocht ik op uh, zaterdagmiddag wel eens helpen... in de winkel van Rob Oud. Die had toen een platenzaak in Amsterdam in de ja, ja. En ja, natuurlijk niet echt. Hè. Af en toe mocht je dan op die oude wetse nog aanslaan. En als ik dan geholpen had op zo'n zaterdag... dan mocht ik een singeltje uitzoeken. Oh. En dit was één van die eerste singeltjes ja, die ik de op Maar Het was toch drie golden, 95. Ja. Ik heb geen idee. En ik Sorry. weet dat ook in die tijd had je Alexander Curly. I'll never ja. drink again stond erin. Ja. Nou, ja, en wat je zegt, uh, Kiel het er zelf. En ja, dus ja, dat ja, is... Ja. Uh, Runes in de Paldus is uh, onlangs overleden. Uh, niet al te lang geleden. Ik geloof begin dit jaar of zo was het. Maar ik weet niet precies. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over onze hoofdgast van vandaag. Uh, Belinda. En um, een uh, bekende dame in je antwoord natuurlijk. Want uh, je bent uh, vier jaar lang onder andere uh, verantwoordelijk geweest voor het beleid in deze gemeente als wethouder. Ja, tweeënhalf jaar maar. Oh, ah, tweeënhalf ja. jaar maar. Het oh. ja, leek misschien wat langer, maar nee, het was 2,5 jaar. Ik oh. ben tussentijds ingestroomd. Oh, je bent tussentijds ja. erin gekomen. En uh, je had uh, een belangrijke portefeuille, want je had onder andere financiën. Klopt. En economie, geloof ik ook nog. Hè? Ja, toerisme, economie, ruimtelijke ordening. En eigenlijk het laatste jaar deed ik ook financiën ah, erbij. Nee. Oké, okay, dat was de enige tijd dat het antwoord financieel gezond was. Nou, ja, <lacht> dan dank je voor het compliment. Dat is een binnenkomertje. Hey, ja, zo maak je vrienden. Ja. <lacht> Um, nou ja, we hebben natuurlijk ook een beetje je, je doopzeel gelicht, uh, want je bent behalve dat, uh, dat wethouderschap BNU fractievoorzitter in, uh, van de VVD in uh, de gemeenteraad van Zandvoort, maar ook uh, lid van de Kamercentrale en ja. ik, ik vraag me altijd af uh, wat dat inhoudt. Nou, de Kamercentrale dat is, dat is van de VVD. En dat ja. is eigenlijk een, een overkoepelende regioorganisatie. Ja. Uh, Nederland is opgedeeld in diverse districten. En dan ja. heb je de, de Kamercentrale, is gewoon de regio Haarlem. En die loopt eigenlijk die loopt vrij breed hoor. Ja. als we gaan onze naam veranderen. We worden Noord-Holland-Zuid. Dat dekt de lading iets beter. Ja. Maar die loopt van Zandvoort zeg maar een beetje tot Laren. En daar vallen 21 afdelingen onder. Oké. Okay. valt Beverwijk er ook onder? Ja. Oké, okay, dus dan krijg je ook met mijn vriend Robert Boer te maken. Ja, ja, ja daar hebben we ook mee te maken. In Heemskerk hebben we erbij. Dus ja. dat, dat is een beetje de bovenkant. Oh, doen die, wel, doen die wel, mee, wel weer mee aan de nou, ja, ze doen niet mee in de gemeenteraad nee. Heemskerk, maar we hebben natuurlijk wel een afdeling, een VVD-afdeling daar. Dus ja. die valt ook onder onze Kamercentrale. Okay. Ik kijk even naar, naar Hans, want je hebt. Uh, ja, vertel eens. Oh, nou, Oh, Goed, we praten maar even door. Ik hoor het wel als als Ansel komt. Want we zijn vanmiddag namelijk ook nog live aanwezig... bij de prijsuitreiking, uh, of de, de uitreiking, de benoeming... van de vrijwilligersprijs, de vrijwilliger van het jaar in Zandvoort. Uh, dat uh, vindt op dit moment plaats bij Pluspunt aan de Flemingstraat En daar gaan we straks ook even heen. Uh, maar we gaan voorlopig eerst nog even doorpraten... want ik hoor nog niet dat er wat aan de hand is. We houden het even allemaal in de gaten. Ehm... Um, ik zag ook nog iets over, over een adviesraad. Ja, dat is nieuw. Ik ben, nieuw. Uh, ja, ik ben uh, gevraagd om uh, toe te treden tot uh, de raad van advies... van uh, Rijsland Theaterfestival de Caravaan. Oh ja. De Karavaan is natuurlijk een aantal jaar hier ook in Zandvoort geweest. We mm -hmm. hebben van de zomer, of tenminste de, de grote actie gehad... met de dorp te koop. Ja. En um, ze moeten toch ook een nieuwe weg in... want um, de subsidie stopt mm -hmm. vanuit de provincie. Dus dat hebben ze nog één jaar. Dus uh, hoe gaan we daarmee verder met de Caravaan? En ze hebben een raad van advies in het leven geroepen... en gevraagd of ik daar in de zitting wil nemen. Oké, okay. dat, dat is een mooi initiatief, hè? Dat, dat Die karavaan, die doen wel aparte dingen. Ja, dat is heel apart. En wat ze natuurlijk ook willen... is de speciale plekken van Noord-Holland... gewoon echt mooi onder de aandacht brengen... en dan met theater erbij. Dus dat ook integreren. Dus ja. dat, Ik ben vorig jaar ook geweest bij de... of dit jaar moet ik zeggen, bij, de, bij Petten. Ja? Bij de, bij de zeewinning al daar. En dan hadden, hadden ze echt theater op die dijk. Dus je ja. zat gewoon in je auto. Dat is naar het theater te kijken. Je moest ja. ook afstemmen via je radio voor het geluid. Dat was echt, echt ja, magnifiek, ja. erg leuk. Oké, okay, uh, we gaan even een muziekje doen. Uh, en ik denk dat we dan zo meteen... Hansela erin krijgen, maar de, ik moet even naar de regie kijken. Maar we doen in ieder geval even een, uh, een muziekje. Oh, dat doe Roger Glover en and Friends. And Love is all. Yeah, Roger Clover en Friends. Oorspronkelijk natuurlijk de bassist van uh, hardrockband Deep Purple samen met Ian Gillen. En hé hé hé Stil, stil, je mag nog helemaal niet. De volgende platen weer te verraden. Dat kan helemaal niet. Jans, je moet wel op blijven letten. ik uh, wou ik nog zeggen, samen met Ian Gillen, met Richie Blackmore natuurlijk. Uh, die fantastische hartrockband waar Roger Glover dus de bassist van, uh, van was. Child in Time. Ja, bijvoorbeeld. Ja, daar speelde die op mee. Klopt. En John Lord, vooral niet te vergeten, de organist, die uh, ook niet zo lang geleden overleden is. Um, helaas. Um, ja. Belinda Göransson, ik zal het maar even op zijn Nederlands blijven zeggen. Oh, dat dat Zweeds, dat komt, dat komt er bij mij niet uit hoor. Dat bij mij ook niet hoor, normaal. Ja. Um, nee. kom je vaak in Zweden eigenlijk? Nee, ik ben er één keer geweest. Ja. Een paar jaar geleden we zijn met de camper zijn we doorheen getrokken. En het is een hartstikke mooi land. Ja. Maar ik had op een gegeven moment uh, uh, meer en nog een meer en nog een meer. En ja. bos en weer bos en nog meer bos. En toen toen had ik na twee weken had ik het wel gezien. Toen hoefde het niet meer. Nee. Ik was uh, zelf als ik in Zweden, uh, ik geloof 2010 of zo, was ik uitgenodigd door een vriendinnetje van me. En uh, toen was ik daar verbaasd in Stockholm, dat heeft ze me ook toen allemaal laten zien, uh, de, dat er in, in, in, uh, in Zweden een Nederlander verschrikkelijk beroemd was, hè? Cornelis Vreeswijk. Echt waar? Ja, oh ja, die heeft de, daar gewoond hè? Ja, ja, dat, ja, ja. Nou, dat was daar de top troubadour uh, uh, van, van Zweden. Oh, ja. Er is zelfs in Stockholm is er een cornelis Vrieswijkplein. Dat geloof je niet, maar het is er echt. Ik ben er ja. geweest. En... Maar, en ik heb mijn eigen arena in, in Zweden. Oh ja? Ja, de Geurelson arena Is dat zo? Ja, die staat echt. Dat oh. is zo lachen. Wow. In Sandviken, boven Stockholm, ja? bestaat de Geurelson arena en, en, en wat spelen ze daar? Uh, ijshockey, voetbal, evenementen, oh, ja. muziek. Oké. Okay. Ehm, dus, uh, ja. okay. um, dus even kijken. Wat gaan we doen? Oh ja, um, Sinds kort, en dat vinden wij natuurlijk heel leuk... Uh, ben je ook verbonden aan, aan CfM Zandvoort ja. hè? Als, als voorzitter. Hoe is dat zo Nog? gekomen? Nou, ik, het is, ik, ben, ik heb al eerder bij CFM uh, iets gedaan, dan niet echt bij de omroepkant. Ik heb uh, eind jaren negentig bij het uh, PBO, Programma Beleid Bepalend Orgaan, zoals dat dan heel officieel heet, ja. gezeten. Dus ja. het, zeg maar, het controlerend orgaan van de omroep. Ja. Die, moet, die moet controleren of wij ons aan de regels aan houden. Aan de regels houden, of we ja. wel voldoende informatie uh, geven. Of, of het is in de uren, ja, dat klopt. En ja. uh, dus, nou ja, dus, de, de voorzitterspositie uh, was vakant. En. Uh, via Leo Miezebeek en Rob Harmsen... die hebben gevraagd van... Goh, zou je er interesse in hebben? Ja. Nou, dat vond ik toch eigenlijk wel weer... een uitdaging en ook wel weer heel leuk om te doen. Ja, je komt natuurlijk in een, bij een fantastisch team. Hè? Ja, nee. Echt, echt, nee, dus echt ja, je zegt, nee. Je zegt het gek scherm, maar het is wel... het is hartstikke leuk hoor. Als je ziet hoe iedereen hier zo... enthousiast bezig is voor die omroep... om er wat ja. neer te zetten. Er worden nieuwe programma's bedacht... Uh, dit is natuurlijk er ook weer een uitvloeisel van. Nou, binnenkort met live muziek, dat weten we ook. Ja, ja nee, dus dat, dat vind ik, daar, daar zit, er zit dynamiek in. Er zijn mensen die, die iets willen. En ontzettend leuk. Dus ik zou, mag ik dan wel een oproep doen? Het hoort eigenlijk niet in het programma. Maar als er nou mensen zijn die ook iets willen doen voor de omroep... Doen. Komen. Gezellig. Ja, ja. Techniek. Uh, uh, met uitzendingen. Um, schuif zo meteen anders aan. Gewoon een keer voor een praatje pot. Dat is ook ja, nog gezellig. Ja, mag ook. Nou, wat we voornamelijk ook zoeken, de uh, redactiemensen. Hè? Mensen ja. die dus wil, willen helpen om uh, programma's als dit... Uh, de actualiteitsprogramma's, uh, CFM Lust, vijf dagen in de week... Uh, dit programma uh, elke week tussen vijf en zeven... Um, ja, die hebben, moeten natuurlijk gevoed worden. Uh, nee, dat met, is ook zo. Met nieuws en actualiteit en onderwerpen en gasten vooral ook. En uh, ja, daar zoeken we dus inderdaad nog wel mensen voor. Ja, maar dus... dat is ook leuk denk ik voor mensen. Gewoon ook, je hoeft niet natuurlijk meteen tien uur in de week. Maar gewoon om je af en toe je vrije tijd daarvoor te beschikking te stellen. Ja. Om dingen ja. bij te houden. En je hoeft het ook niet alleen te doen. Hè? Want we doen het met elkaar. We, we zijn doen het op... allemaal met elkaar. We zijn een team. Ja. Eén grote familie. Eén grote familie zijn wij met z'n allen. Ja, nou, maar dat is echt zo. Ik, ik heb wel bij, bij meer radio gekeken. En uh, ja, je, het is hier eigenlijk toch wel een warm bedje, vind ik. Ja, nee. Het is, het is uh, de mensen zijn enthousiast. Je, je kunt gewoon, uh, ja, je krijgt de support die nodig is. En, dat, uh, dat, uh, en als je een idee hebt, nou, dan kan het ook. Dat is, uh, dat is hartstikke leuk. Ehm... Um, Voorzitter, ja. wat, wat doet een voorzitter eigenlijk? Gewoon even ter informatie. Want ik ben nooit voorzitter geweest. Dus ik, zat, voorzitter... er altijd, ik zat er altijd achter. Ja, dat bedoel ik. Ja. <laughs> nee, de voorzitter leidt natuurlijk de vergadering. En ik, ik, ik zorg voor de contacten uh, naar buiten op een aantal vlakken, omdat ik natuurlijk nog wel een netwerk uit, heb uit uh, mijn politieke carrière. Mm -hmm. En gewoon zorgen dat, dat, dat we dat we met elkaar iets moois neerzetten. Dus ja. ik, ik heb niet zoiets van ik sta erboven, ik ben gewoon een van het team. En met elkaar moeten we het gewoon doen. En zo zie ik dat ook, hoor. Dat, uh, ik, het, het labeltje is voorzitter, maar ik, ik werk graag in teamverband. Ja, nou, dat, uh, <coughs> daar zijn we nog allemaal mee eens, denk ik. Helemaal gezellig. We gaan weer een plaatje draaien. We hadden hem al gehoord, hè? Ja. Ja. ja. Zeer gewaagd, hoor. Een programma wat ik presenteer, André Hazes zat. <laughs> maar goed, geef niet. Uh, het, het is jouw keus. En ja. dat mag allemaal. Dan, dus draaien we André Hazes... Met bloed, zweet en tranen. Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach. van dat geproofd van leven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 Ja, dan hebben we hier een duizendpoot aan tafel zitten, dames en heren. Een dame die uh, heel veel gedaan heeft in het leven. Als je alleen de CV is al vijf pagina's... Nee, dat kan niet. Nou, nou het zijn vier blaadjes hoor. Nou, ja, er zijn ja, heel je... veel witte tussen zeker. Ja, je, <laughs> weet zelf, je, weet, je weet zelf wat je allemaal gedaan hebt. Uh, verzekeringen... Ja, klopt... Uh, Kwaliteitsmanager? Uh, wat, wat, wat moet ik Kwaliteitsmanager ja? bij, bij, bij Circus Zandvoort, bij Plein. Ja, dat heb ik bijna 19 jaar gedaan. Ja, en wat ja. houdt dat in? Wat, uh... Nou, ik ben, ik ben in de tijd ben ik begonnen bij, bij, bij Circus Zandvoort als manager. Dus dat was in negen, even denk hoor, 1993, 92. Toen bestond ja. het Circus net een jaar. En toen ben ik eigenlijk na drie jaar zo'n beetje uh, gevraagd of ik er niet een kwaliteitssysteem op wilde zetten op mm -hmm. het bedrijf. En wat je dan doet is zeg maar de procedures in kaart brengen. In de tijd was het zo dat zeg maar, de amusementsbranche... de, de, de gokhallen, zoals ze werden toen nog gezien... Die, die hadden nou niet een hele beste naam in Nederland. Nee. Het, het, idee wat, het stigma wat eraan kleefde van zwart geld en criminelen... En, uh, het deugde allemaal niet. Dus in de tijd is er gevraagd aan, aan alle ministeries... maar ook aan alle belanghebbenden: zeggen jullie nou eens wat wij moeten doen... en waar we aan moeten voldoen. En als we dat aantonen... He, om de branche ook te professionaliseren. Nou, en, en daar, daar waren we toen als eerste van in Nederland. Hoor, met Circus Antwoord. Ja. Met dat certificaat wat we toen behaald hebben. Oké, okay, maar jij bent er gelukkig niet verantwoordelijk voor het afschuwelijke gebouw wat er staat. Dat gebouw dat stond Ja, maar dat is een kwestie van smaak. Hè? Ja. ja, maar ik ken, het, ik ken het van voor die tijd natuurlijk nog. Ik, ik, ik ben ja, iets ouder. En ik ken natuurlijk de situatie van, van Hotel Zomerlust... en de uh, sociëteit duistergasten en zo die ja. daar zaten, waar wij trouwens ooit als, als band altijd fantastische feesten mee maakten bij. Ja, dat hoor in die, ik ook vaker. Al die ja, die, ja. ja, die, die, nou, die, die Sociëteit duistergast, dat was, een, uh, dat was een verhaal apart. Het was ontzettend leuk. Ja, ik, sorry, ik, ik, heb dat altijd ge, ik heb dat altijd gevonden. Ik heb natuurlijk in de tijd dat wij nog in de studio aan het Gasthuisplein zaten, moest ik het tegenaan kijken tegen dat gebouw. Ik vind het zo lelijk. Ik vind het zo lelijk. Ik bedoel, wat er allemaal gebeurt, is, is best goed. Maar het is. Wat hoor ik nou allemaal? Een bron? Ik hoor ineens een bron. Wat ben je aan het doen? Joh? Huh? Wat ben je aan het doen? Joh? Nou ja, euh, laat maar even uitbrommen. Uh, nou ja, goed. Dat gebouw dus. Quality manager bij Circus Antwoord. Wat, ja. wat doen ze nu? Het is, het, is, het, is, het is van alles, hè? Ja, het is, het is beneden is natuurlijk voor, voor de voor voor jongeren Er zijn spelletjes. Dan heb je de, de, de, de speelautomaten, de, de gok uh, go gokkast hebben we zeg maar, boven. Er zit een bioscoop in. Er zit een, uh, een foyer zit erin. Dus er gebeurt nog het nodige. Ik weet het al het brommetje was. Maar stekkertje zat los. <totie> oh jee, oh jee. Zie je, ik, ik krijg de schuld, hè? Ja jij, ja. Ja, ja, ja, jij krijgt ja, de schuld. Ja, het werkt ja, het het, Zo <totie> werkt het gewoon. Jij krijgt de schuld. Hans, wat doe je nu? Ja, ja. precies. Dat bedoel ik. Nee, maar het was mijn stickertje. Ik zie het niet. Het is weg. De brom is er ook weer uit. Goed. Uh, plaatje? maar Toch? Ben je goed? Plaatje? Ja, ja, ja. Ik ben benieuwd welke. Ik ben benieuwd wat er nu komt. Oké. Okay. Nou, ik ook. Ik ben ook vreselijk benieuwd wat er nu komt. Oh, dit is mooi. Robbie Williams.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 Take me I'm loving angels instead Robbie Williams, carrière begonnen in de tijd natuurlijk bij Take That uh, En uh, daar toen op een gegeven moment uitgegaan En uh, nou ja, we weten het allemaal hoe het met hem afgelopen is Hij is nog steeds actief Heeft nu zelfs weer een hit met, uh, met, met uh, God, hoe heet die man ook weer uh, Oh ja, met Avicii euh, heet dat nummer, dat is een, weer uh, ja, een hit waarin, zo'n, zo'n, ja, zo'n soort DJ waar Robbie Williams dan de vocalen bij doet. Maar dit heette Angels, een van zijn grote hits. Behalve bestuurster, uh, van diverse dingen, nou ja, we weten het, wethouder, uh, raadslid, uh, programma, beleid, uh, orgaan, uh, weet ik het allemaal niet. We, we kunnen het allemaal noemen. Hebben we hier ook nog, dames en heren, dat weten we misschien niet van haar... maar dat weet ik dan intussen wel... Uh, ook nog een, een zeer een fanatiek uh, sportvrouw aan de, aan de tafel zitten. Ja, dat klopt wel. Ja, ik ben ja, redelijk, fanatiek. Ja, dat, redelijk uh, fanatiek. ja redelijk Ja, ik kan ja. altijd winnen. En, en welke sport was dat? Nou, ik, ik heb in de tijd ik ben, uh, gehandbald, heb ik jaren. Ja. Toen woonde ik nog in Hoofddorp, dus speelde ik daar. Toen heb ik getennist, ook nog een redelijk niveau. En uiteindelijk ben ik uh, ook gaan softballen. Ja, ja. En toen uh, bij Hoofddorp. En Hoofddorp uh, was toen, uh, nou ja, toch de club een opkomst. En, uh, werden we kampioen van, uh, van de afdelingen. Toen promoveerden mm -hmm. we naar het landelijk. Oké. Okay. En uh, dat vraag ik me nou altijd af. Hè. Uh, wat is nou het verschil? Uh, dat weet Hans misschien ook wel. Ja, want die uh, daar iets, heeft er ook iets mee te maken. Wat is nou het verschil tussen softbal en honkbal? De bal bij softbal is groter. Het veld is kleiner. Bij softbal gooi je onderhands. De, de pitcher gooit onderhands. En bij honkbal gooi je bovenhands. Oké, okay. dat is het verschil van zo. Ja, ja. ja. En het balletje is, de bal groter bij softballen? Ja, ja, de softball is, is groter. Oh? Waarom is dat? Dan komt hij niet zo hard aan, <laughs> Nou, hij komt redelijk hard aan, hoor. Ja, nee. nee. Ik heb geen idee waarom dat is. Dat is gewoon een spelontwikkeling, denk ik, geweest. Ja, ja. Het is, het is vroeger natuurlijk alleen voor dames geweest. En tegenwoordig doen de heren het net zo goed. Ja, ja. Maar omdat het voor dames was, denken ze nou, dan, moet die die nou, dames kunnen ja. niet zo lang lopen. Dus dan doen we het veel beter. Ja, het zou, het het zou kunnen. Ja. De afstand is allemaal wat korter. Van plaat tot, uh, van plaat, tot plaat en van ja. honk tot honk. Het is allemaal wat korter. Ja, ja. Maar de, de regels zijn hetzelfde? Of, of dat... Ja, ze zijn ik. Grotendeels wel. Grotendeels hetzelfde. Ja. ja, kleine verschilletjes. Ja. Dus, maar, maar, uh, waarom ben je ermee gestopt? Ik, ik ging studeren. En toen ah. was het eigenlijk gespeeld in half. Ik ging studeren in, uh, in Breukelen. En toen werd er op een gegeven moment wel over gesproken... dat ik dan bij Ola UVV was het nog. Toen uh, zou gaan trainen in de, ja. in de winterperiode. Mm -hmm. Maar daarbij kreeg ik ook nog een klie, uh, blessure. Die had ik al. Die werd eigenlijk wat erger. Dus toen was het uh, operatie. En toen uh, was het uh, stoppen even met de uh, softbalcarrière. Ja, ja, Helaas. Nou, toen ben ik naderhand wel weer gaan softballen. In de Zandvoort, hoor. Dat wel. Bij TCB. Ja, ja. Maar dat was op een, op een iets ander niveau. Maar... Um... Nou ja, we weten nu zo'n beetje wat je in je leven al gedaan hebt. Dat is aardig wat, mogen we vanstellen. Uh, een van jouw, jouw grote speerpunten... Uh, uh, waar, waar ik je dan ook voornamelijk van ken natuurlijk... dat is het hele het verhaal over de windmolens. <lacht> ja, dat... Ja, het kan niet onbesproken blijven. Nee, nee, natuurlijk. nee, nee, ik nee, weet het. het is, uh, ja, dat is... Ja, daar, daar ben ik nog steeds, nog steeds mee bezig. Ja. Ja, wat vind je nou van, want, want nu blijkt ineens, dat, dat, dat kwam van de week dan los, dat, dat, dat meneer Kamp dus nu ineens uh, toch wel goed vindt dat er nog onder, onderzoek komt dat die dingen nu 70 kilometer Ja, dat werkt dus dat. wel hè, zo'n lobby, hè, als je richting Den ja. Haag gaat ja, ja, ja. en nog wat contact hebt met je fractiegenoot al daar. Ja, ja. Nee, er is. Uh, ik heb contact gehad natuurlijk met de Tweede Kamerfractie uh, daarover. Ik ben nog ja. wel op gesprek ook geweest. We hebben nog recent brieven gestuurd. Ik heb al wat mailcontact gehad. Dus ik, ik, ik wist wel dat, dat er een, uh, iets aan zou komen. In ieder geval dat ze een motie wilde indienen. Om te kijken of toch dat Amuide ver, ver op is Dat niet beter onderzocht kon worden. En ik moet heel eerlijk zeggen. Ik ben, ik ben wel blij met de... Met de, met de, met de ja, de deur staat niet open, maar hij staat wel op een kier. En dat ja. vind ik dan toch alweer een, een pluspunt hoor in deze. Maar ja, ja. er hangt wel weer een prijskaartje ja. aan. Het mag, het mag niet duurder kosten nee, dan klopt. dat klopt. Dus daar, daar, maar dat is wel een uitdaging. Want dat kan wel. Want ik heb in de tijd ook nog, uh, en nog wel contact gehad ook met mensen... Van, van, in ieder geval van de energiemaatschappijen, maar ook met de bouwers. En die zeggen, het kan goedkoper. Het is ook nooit echt goed doorgerekend. Nou, dat is voor ons de uitdaging. Om gewoon te zorgen dat die cijfers te komen. Hm. Maar is het... Ik, ja, ik weet niet of het waar is, maar... Tenminste, ik denk het eigenlijk wel. Maar is, is het eigenlijk gewoon niet een compleet gepasseerd station? Dat, nee. hele, dat hele wind... Dat, dat, die windenergie. Oh, dat bedoel je? Oh, sorry. Ja. Ik dacht dat het gepasseerd station was dat de boners hier aan wel zouden komen. Nee. nee. Ja, ik, ik, ik denk dat de, de windenergie... Dat dat euh, een, eh, een, tijdelijk nog is. No. Ik schat in dat we wat dat betreft veel meer op andere energiebronnen in moeten gaan. Want windenergie, dat wordt misschien heel technisch hoor. Maar het gaat natuurlijk ook, we willen naar duurzame energie. No. Dus dat is het tegen de CO2-uitstoot. Mm -hmm. Maar met windenergie lukt dat niet. Nee. Want uh, als het niet waait, dan hebben we dan ook geen energie. Dus je hebt altijd kolencentrales en gascentrales... Daarnaast nodig om, uh, om stroom te blijven houden in nou, Nederland. Wat mij dan opvalt... Het is niet alleen Nederland, hoor. Nee, nee maar de, wat mij dan opvalt dat ik dan lees... dat bijvoorbeeld dat hele park wat er dan moet komen... Ja. dat zou dan 150.000 huishoudens van energie voorzien. Maar dat is toch veel te weinig? Nou, de, als, als, wat de planning is, is dat er op zee komen er vijf megaparken bij. Ja. Twee voor de kust van Zeeland, uh, twee voor, bij ons voor de kust... en eentje een mm -hmm. stukje naar het noorden. Ja. Dat is mede om te voldoen aan die doelstelling. Maar daar zijn we dat nog lang niet. Dat komt nee. natuurlijk ook voor, voor 6000 megawatt op land. We moeten het doen aan energiebesparing. Want daar zit de grootste winst in. Hè? Ja. Als we aan energiebesparing gaan doen. Dan heb je al heel veel minder uitstoot. Dus dat zou het belangrijkste punt moeten zijn. Mm -hmm. En ik schat in. en dat is, Ik word daar steeds meer in gesterkt. Ik, ben, ik heb ook recent iemand daar weer over gesproken. De professor doctor vanuit de TU Delft. Het thorium. Als alternatieve energiebron... En het is wel een vorm van, van kernenergie. Maar het is schone kernenergie. Ja. Dus niet met, dat, met, met het afval. Want dat is natuurlijk altijd het uh, probleem. Ja, het probleem, dat Ja, dat is natuurlijk... En dat snap ik ook wel. Maar in de tijd was thorium, was er al. In, in Amerika heeft in de jaren 50 al een uh, centrale gedraaid. Maar die is dicht gegaan. En dat is mede geweest natuurlijk voor de opkomst van uranium. We hebben natuurlijk hadden we, uh, de, de wapenindustrie. Ja. Kern, kern, uh, kernwapens. Dus hm. ja, daar is, dat toen, uh, is die slag gemaakt. Ja. Precies. Um, nou, interessant. We gaan even weer een muziekje doen. Want anders denken ze dat uh, we alleen maar praten. En uh, anders ben ik ook te goud om mijn onderwerp heen natuurlijk. <laughs> we gaan weer even een leuk muziekje doen. En um, dat is in dit geval... Uh, moet ik even kijken. Ja, Paul de Leeuw samen met Rutja Kot. Verzoek van mij. Belinda. Blijf ja. bij mij. Ja. Mijn blik.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 samen met uh, Ruts Chakot. Oh, met dus? Ja, die komt, die komt. die komt. nee, nee, nee, voor rustig. Ja, ik moet even op tijd het knopje indrukken. Ik ben met zoveel dingen tegelijk bezig. En dan uh, nou zit ik weer, laat vergeet ik weer het knopje in te drukken. Dus dat moet je natuurlijk niet doen. Dus ik zet hem weer even terug. En dan krijgen we de... Ik, dan weet je gelijk wat de volgende plaat Ja, is. Becky Trousers. Ja, nou, Becky Trousers. Dat is de volgende. Je hebt ook nog in het voetbal gezeten, zei je net? Ja, dat klopt. Ja, ik ben uh, na mijn studie heb ik uh, eerst een jaar bij de ABM Bank uh, gewerkt, als ja. organisatieanalist. Ja. En daarna ben ik begonnen bij, uh, bij intervoetbal. En daar heb ik in eerste instantie heb ik daar een, uh, de commerciële begeleiding gedaan van Feyenoord. Ja. Sorry hoor, ik kan er ook niks aan doen. Nou ja. <laughs> en, de, nou, ja. en de begeleiding van, van Opel, General Motors. Want die nou, toen was toen sponsor van Feyenoord. En ja. de uh, überhaupt sponsoring van heel veel auto's bij voetbalclubs. Ja. En in die jodanig hebben we ook reizen georganiseerd naar onder andere het EK-voetbal in de tijd 1988 in zo. Duitsland. Dus jij was erbij dat we kampioen. Ik was erbij. Ik zat op de tribune in. Ja, uh, ja, ja. ja ik zat dat daar. we wonnen. dat ja, we kampioen ja, ja. winnen. Ja, ja, met die gigantische bal van, van Bastel en ja. slof in één keer. Mooi, hè? Ik zat hier, precies in de lijn van dat van toen. Ja, helemaal oh. geweldig. Je zat in de lijn. Ja. Je hebt het niet voor je hoofd gehad. Nee, nee, nee. Dus ik kon het net zo zien. Nee, nee, dat was, nee, oh. Dus dat nee, het was erg leuk. Ja, dat dus lijkt dat. mij fantastisch als je, daar, als je ja. daarbij geweest ja, bent. Want dat, dat is één is... groot feest. Nou, dat was echt. Wij, uh, ik werd toen we in te voetbal we organiseerden die reizen. Mm -hmm. En toen, ja, nou ja, halve finale ja, winnen. Nou, ja, we moeten ook een reis naar die finale hebben. Ik zal het nooit ja. vergeten. We hadden nog geen kaart. Nee. Ja, we, we hadden, ondertussen hadden we wel alle vliegtuigen gecharterd. We waren al de reis aan het verkopen. Ja. En, um, ja, en met de feest, alles erachteraan. De directeur hebben we op dat moment we naar Duitsland gestuurd. Die is, die is overal kaarten gaan opkopen. Ook voor een deel van de, van de KVB, want daar hadden we onze contacten. Nou echt tot, tot denk ik, de vijf minuten voordat de wedstrijd begon... hadden we de laatste kaart. Ja, ja. Doorpezen helemaal tot s'nachts. En dan ja. helemaal geweldig. Joh. Maar ja, dat was natuurlijk maar niet zo moeilijk. Want we hadden natuurlijk van die Duitsers gewonnen. Dus die Duitsers wilden... Die, die, ja, maar die... toch op, uiteindelijk wilden... Wat de heel Nederland wilde we daarheen. Dus dat ja. was echt een... Er was nog, toen had je nog de Zwarte Markt natuurlijk. Wat ja. meer uh, voor de kaart allemaal. Ja. Ja, misschien nu nog wel, maar niet meer zo openlijk. Nee. Ja, dus dat was echt dat is één groot feestjaar. smorgens uh, vertrokken met het vliegtuig daarheen. En dan die wedstrijd. Ja. En dan win je natuurlijk ook nog... Ja, nou, dat is... ja, wat wil je nog meer? Hè? Ja, wat wil je nog meer? Ja. Ja, ja. Ging, en na de Randbeek, twee jaar later... Ben ik, oh, ze hebben ook reizen georganiseerd naar het WK in Italië. Ja. Nou, dat was een iets mindere uh, ervaring. Ja. Maar toen hadden we een, een cruiseboot afgehuurd. En toen hadden we um, uh, de eerste bokswedstrijd op zee... hebben we toen ooit uh, georganiseerd. Dus oh. En is ook gekofferd door, door Veronica okay. met, met Regilio maar daar, daar maak je weer dingen mee in dat Italië. Want het georganiseerde van Duitsland... En dan kom je in Italië. Nou, ik heb dan nooit zo'n ongeorganiseerde bende meegemaakt. Dat is echt. Nee, dat, dat is niet normaal. We hadden kaarten. Ja. Ik, we hadden de wedstrijd Nederland-Ierland. Trouwens, oh. eerst Nederland-Egypte. Dat was nog niet zo'n beste wedstrijd. Nee. En we hadden kaarten natuurlijk via de KVB. Maar dan was het de bedoeling dat zeg maar, de Nederlanders zaten in vak A en de anderen zaten in vak B. Nou, het zat gewoon allemaal door elkaar heen. Ja. Dat was de mazzel, want de Nederlanders en de Ieren... dat was gewoon één groot feest samen. Maar als je een Ieren en Engelsen samen had gehad... dan ja. was het een bende. Ja. Nog oh, niks, geen telefoon, geen telefoon. Oh, nee, nee Maar, maar, ik, maar, uh, daar en, maar ik heb echt, dat, dat, ik, dat we daar gingen... Ik heb, ik, we gingen de laatste wedstrijd... we, we speelden op Sicilië. Ja. En de, we moesten, daarna moesten we terug. Hè. Dus al die vliegtuigen gingen terug. Dus ik was van tevoren al op het vliegveld geweest. Dus ik zeg, jongens... Wij komen vanavond met, natuurlijk met, met mensen vanuit het zakenleven... dus wij moeten wel meteen door kunnen rijden naar de, naar de gate... want we hebben niet zoveel tijd. Nee. nee, mevrouw, wordt allemaal geregeld. Nou, ik, het was één grote file van bussen... als ze van, ja, we redden onze tijd helemaal niet. Nee. Vervolgens hadden ze bedacht dat alle Nederlanders moesten naar de aankomsthal... en alle Ieren die vertrokken naar de vertrekhal. En uiteindelijk is het gewoon... het, het was net het centraal station in Amsterdam. Je pakt gewoon het eerste het beste vliegtuig wat Nederland ging... en je stapt in... Er is geen controle, helemaal niets. Ze hadden nee. het compleet niet meer in de hand daar. Nou, dat was echt, nou, typisch Italiaans, zou je bijna zeggen. Ja. Sorry voor wie ik nu beledig, maar... Nee, je beledigt <laughs> niemand hoor. Ik denk dat de Italianen het van zichzelf wel weten. Ja, nee, het het was, nou, dat is wel best wel. maar. Dat, is, echt, ja. dat kan je niet voorstellen. Dat ja. je gewoon maar hier op Schiphol in gewoon het eerste beste vliegenstap, wat je denkt dat gaat naar Amsterdam. Ja. Nou, dan, daar wel hoor. En dan zal, zal hij toch maar naar Moskou gaan, hè? Ja, de ja nee, dat, nee, dat was echt nee, dat de niet de Het was één grote stress daar voor die mensen. Maar ja, wij hebben ja. wel gelachen achteraf dan, hè? Oké, okay, maar gaan we even een plaatje doen. Ja, met dus. Ja, met dus. trousers. Oh. Not to think of oh ja. kom er maar in. We zetten, we zetten de baggie even uit. En die zetten we zo weer terug. Want uh, we zijn ook nog live aanwezig vanmiddag. Natuurlijk bij de manifestatie van de Vrijwilligersprijs van uh, 2014. En als het goed is, dan uh, is onze reporter Angela de Koning daar. Onder oh, vuist wel erg. Ik hoor niks. Nou, dat ja, gaat. We... En dit de... Ik denk je even een beetje meer naar buiten moet de... lopen, want we hebben een heel ja. veel ruis opgeklaard. Ja, Bekend gemaakt. Ja. Ik hoop dat jullie kunnen volgen. Ja, nu kunnen we het volgen. Nou, dit kunnen we niet volgen helaas. Want het ruist ergens erg en niet precies wat er, wat er op de achtergrond gebeurt. Misschien moet je iets meer uh, richting uh, de, die zaak lopen. Ik weet het niet. Uh, we gaan even verder met Becky. Trouwens, we komen er zo weer in. We gaan even uh, het geluid checken. We gaan Madness en Baggy Trousers. Uh, Bent hij uh, vooral natuurlijk ook aardig onder de aandacht kwam vanwege die prachtige televisieserie De Jong had... Ja, daar komt... ja, ja, kan... ja, ja, zag Nee, dat kan zo... me niet meer zo goed We herinneren. The days, right? Oh, Cliffs Night. Ja, maar die komt straks. <laughs> uh, die knop in drukken. Ja, nee, dat zaten ze ook in. Nee, maar dat is vast opwarmen voor het gevolg. Ja, dat is vol opwarmen op op op voor het gevolg. Ja. Maar jij hebt die jongens ontmoet, hè? Ja, dat klopt. Ja, En mijn vader zat natuurlijk, wat ik net al zei, in de muziek. En dan ja. uh, uh, plug en promotie deden erbij. Uh -huh. Dus ja, wat, dan als zelfs een als, als, als jong meisje, dan, dan mocht ik mee. Dus ik heb in der tijd uh, David Bowie uh, ontmoet. Dat was in de tijd van nog uh, met zijn rode haren van de Ziggy Stardust periode. Oh! Uh, George McRae, daar heb ik nog samen mee op de, in de popfoto gestaan en uh, en Madness. Dus uh, die zaten toen uh, ja, die ik ook ben natuurlijk voor hè uh, voor topop was dat in de tijd ja. kwamen ze naar Nederland en dan, uh, ja, dan hobbelde ik wel mee hoor. Ja. Erg leuk. Ja, hartstikke leuk. Goed. Uh, we gaan uh, het eerste uur afsluiten met uh, een plaat die we net al een klein stukje hoorden omdat ik weer vergat, de knop had. Na het nieuws dan gaan we ook weer proberen... verbinding te zoeken met Angela bij, uh, bij Pluspunt. Want het geluid van die zender dat liep niet helemaal. Dus gaan we straks proberen. Uh, na het nieuws en, en zo van zes van, uh, van uur. Maar eerst nog even deze plaat. Everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Come to think of it as as bad as we think they are these will become the good old days for our children hmm. but why don't we uh try to remember that kind of september when when life was slow and, and oh so mellow Try to remember, and if you remember, then follow. Oh, why does it seem that the past is always better? We look back and we think the winters were warmer, the grass was greener, the skies were bluer, and smiles were bright. Can it be that it was all? every line, and if we had the chance to do it all again, tell me, would we, could we? Of memory Misty Water memories of of the way we were scattered pictures of the smile we left behind, smiles we gave to one another, for the way Line. And if we had the chance to do it all again, tell me, <laughs> would we? What's too painful to remember We simply choose to